10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Wanneer woon je als 65-plusser officieel samen? De Oudere Bond eist hier duidelijkheid over van het kabinet. Hoort u zo in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS-journaal. Hier is Dorat Meegens. Moord op volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn is met veel geweld gepaard gegaan. De twee hadden een zakelijke afspraak met de voormalig technisch directeur Juan Cuenca-Laurente van CAV Murcia, de club waarvoor Visser had gespeeld. Visser en Severijn werden in zijn flat dagenlang vastgehouden. Correspondent Jessica van Spengen. Daar zou uh, behoorlijk wat geweld zijn gebruikt. De politie zei ook, we vonden daar sporen van een geweldsmisdrijf. En nu melden lokale media zelfs dat um, de lig, uh, een van de lichamen in ieder geval in stukken is uh, gesneden. De ex-directeur van de volleybalclub in Moersia... wordt door de Spaanse politie beschouwd als hoofdverdachte. Er zijn ook twee Roemenen gearresteerd die in de flat aanwezig waren. De politie heeft in Culemborg zeven jongeren opgepakt... die deel zouden uitmaken van een jeugdbende. Ze werden vanochtend vroeg van hun bed gelicht... Jongens zijn tussen de 16 en 20 jaar. Politie vertelt waar de jongeren van worden verdacht. Dat zijn onder andere 250 indraken die we op dit moment in onderzoek hebben. Maar ook het witwassen van geld wat mogelijk gestolen is bij die indraken. En daarnaast ook het structureel bedreigen, intimideren, beledigen van onder andere buurtbewoners. Politie begon een jaar geleden een onderzoek naar de groep jongeren. Mogelijk volgen er nog meer arrestaties. Het aantal jongeren dat slecht hoort stijgt. Dat concludeert de Nationale Hoorstichting op basis van 17.000 online oorchecks. 38% van de deelnemende jongeren tussen 12 en 25 jaar had een onvoldoende of slecht gehoor. In 2011 was dat nog 30%. Mensen met gehoorschade hebben bijvoorbeeld lange tijd een piep in hun oren na het uitgaan. De Hoorstichting wil dat het voorkomen van gehoorbeschadiging wordt opgenomen in het Nationaal Programma Preventie, zegt de Hoorstichting. Daar willen we heel graag aan meedoen om uh, gehoorschade, preventie van gehoorschade, actief aangepakt te krijgen. Er is nu onvoldoende aandacht, onvoldoende middelen om hier iets aan te doen, terwijl dat preventie wel goed werkt. Donderdag, dan praat de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Rijn over het nationaal programma Preventie. Bijna driekwart van de Nederlandse moslims ziet geloofsgenoten die naar Syrië gaan strijden tegen president Assad als helden. Dat meldt het NCRV-programma Altijd Wat vanavond. Veel Nederlandse moslims vinden dat Syriëgangers doen wat de Verenigde Naties nalaten, meldt altijd wat. Werden vooral Nederlanders van Turkse en Marokkaanse afkomst ondervraagd. 70% van de autochtonen noemt de moslimstrijders geen helden. Rond de 40% noemt Syriëgangers die zijn teruggekeerd naar Nederland potentiële terroristen en vindt dat ze hun paspoort zouden moeten inleveren. Van de Nederlandse moslims is 10% het daarmee eens. Het weer, eerst zon en droog. Vanmiddag neemt de bewolking toe. In de namiddag en avond kan er dan vooral in het zuiden een bui vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 18 graden aan zee en 21 graden in het binnenland. Nog altijd files op de Nederlandse wegen. Edwin Gerritsen van de AWB, waar staan ze? Ja, De ochtendspits is vooral in de regio Amsterdam nog niet helemaal voorbij. Er staat 50 kilometer file in totaal. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is een ernstig ongeluk gebeurd... met meerdere vrachtwagens. De A67 is helemaal dicht tussen Asten en Alfred Zomeren. Er staat 5 kilometer file. Daardoor ook een file op de andere rijbaan. Op de A67 van Eindhoven naar Venlo. Asten staat 2 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Verkeer van Venlo naar Eindhoven kan beter om. Rijden via Roermond over de A73 en de A2. Zometeen een haarlokje van koning Willem I onder de hamer. Hoort u in het vervolg van Goedemorgen Nederland bij de Cairo. Blijf bij ons. In Limburg floreert de life science. Evenals life itself. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen.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 KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De Oudere Bond is duidelijkheid van het kabinet... over wat wel en niet onder samenwonen valt. Haarlokje van koning Willem I komt onder de hamer. Met Willem-Alexander en Maxima zijn we op stap door Groningen en Drenthe. Er is een dorp in Syrië waar echt iedereen familie van elkaar is. Twelve sister. Hij heeft 17 broers, niet alleen. wordt verhaal wordt wel heel erg... Hij heeft ook nog twaalf zussen. Hoe is het met de moeder en het ochtendhumeur van Mark Smeets? Het is bijna zeven over tien. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. De Oudere Bond Ambo wil duidelijkheid over wat dit kabinet nu wel of niet verstaat... onder samenwonen van 65-plussers. Door de onduidelijke regelgeving is er veel onrust onder AOW'ers. Vanmiddag biedt de Oudere Bond namens uh, uh, zichzelf en namens die ouderen... hierover een petitie aan in de Tweede Kamer... Lianne Den Haan, goedemorgen. U bent directeur van die ANBO. Wat is er nou precies zo uh, onduidelijk aan de regelgeving? Uh, dat mensen niet precies weten wanneer ze samenwonen. wonen. Kijk, wij zouden zeggen, dat is heel simpel. Hè? Als je allebei bij elkaar woont en je hebt één adres, dan woon je samen. Ja. Maar zo simpel is het niet. We Waarom hebben, niet? Nou, we hebben bijvoorbeeld 17 uh, gevallen bedacht waarvan we zeggen, van, nou, is dat nou samenwonen of niet? Die hebben we naar verschillende uh, kantoren van de Sociale Verzekeringsbank en het ministerie uh, gestuurd. Die kunnen ja. daar geen antwoord op geven. Sterker nog, het ene kantoor van de SVB zegt, u woont samen. Het andere kantoor zegt, u woont niet samen. En het derde kantoor zegt, nou, we weten het niet helemaal zeker... maar zegt u het maar niet, dan weten we het ook niet. Ja, en noemt u het betreffende voorbeeld is waar deze onduidelijkheid over bestaat? Uh, twee zussen die in de tachtig zijn, allebei wat minder mobiel worden... en uh, bij elkaar in de buurt wonen, een eigen huis hebben. Twee keer per week bij elkaar eten, uh, de weekendboodschappen samen doen... en één keer per jaar met elkaar op vakantie gaan. Want het ene kantoor zegt, u woont samen. Het tweede zegt, nee hoor, u woont niet samen. En het derde zegt, ik weet het niet. Maar hoe kan je nou samenwonen als je niet eens samen slaapt in hetzelfde huis? Ja, nou, deze mensen slapen één of twee nachtjes bij elkaar... om elkaar dan te helpen en de gezelligheid. Uh, nou, wij denken dan ook, dat is geen samenwonen. Maar goed, blijkbaar is dat bij een FVB-kantoor wel. En dan heb je dus heel veel pech. Want dan moet je dus een ja. uh, van die HOW-uitkeringen terug gaan betalen. Dus als je regelmatig een logeer over de vloer hebt en het is dezelfde... dan woon je al samen? Dan moet je heel erg oppassen, ja. Uh, en er zijn ook sociaal uh, rechercheurs, laat, laat voorop stellen, ambos tegen fraude. Als je be bewust de boel flest, dan moet dat aangepakt worden. Ja. Uh, maar sociaal rechercheurs worden nu ingezet om alle AOW'ers te controleren. Dus ook bij niet gerichte verdachtmaking. Uh, dat geeft heel veel onrust. En ook omdat maar wat men... bedoelt u daarmee met niet gerichte verdachtmaking? Dat, ja. er zo, dat er zomaar een meneer of een mevrouw aan de deur staat die kijkt hoeveel tandenborstels er staan? Ja. Wij noemen het ook wel de tandenborstelpolitie. Dat is dus wat er op dit moment gebeurt. En wij zeggen, nou, als je dus weet uh, via via, of er is melding dat mensen samenwonen, dan ga je kijken. Want dat mag niet, hè. Dan, dan fles je dus de boel. Maar je gaat dat niet bij iedereen doen. En nogmaals, als je dat al wil doen, maak dan hele duidelijke criteria op basis waarvan iedereen weet, dit is samenwonen, dat mag niet. Ja. Maar hoe bewijs je als ouder op zo'n moment dat je niet samen woont? Nou, dat is dus heel lastig. Er zijn uh, mensen die, uh, die zeggen... ja, maar kijk eens, ik heb mijn eigen huis. Ik heb mijn eigen gas, water en licht. Ik heb mijn ja. eigen boodschapjes, dus ik woon niet samen. Ik ben hier maar twee of drie dagen in de week. Ja. Um, nou ja, dan kan je dus de kans lopen... dat de sociale verzekeringsbank zegt... ja, u woont toch samen. Uh, en dan heb je ook nog eens een keer de kans dat als je dat aanvecht en je gaat naar de rechter... Uh, dat de rechter bijvoorbeeld zegt, ja, u woont wel samen. En een hoger beroep zegt, u woont niet samen. Want ook de rechtbank heeft geen duidelijke jurisprudentie op dit onderwerp. Maar als je niet samenwoont, dan hangen je kleren daar ook niet. Zou ik zeggen. Dus nou, dan kan je toch wel heel makkelijk in de kledingkast kijken of de garderobe daar hangt of niet? Ja, maar stel je voor dat je op twee dagen per week wel bij elkaar bent. Dan ja. kan het best wel zijn dat je je, he, dat je je spijkerbroek en je trui daar bijvoorbeeld wel laat hangen. En maar daar... als je weet dat er controles zijn omdat er ook misbruik wordt gemaakt van de regeling... dan neem je dat toch meer gewoon lekker met een koffertje of in een trolley mee naar huis? Ja, dat is ook kunnen. Maar het is natuurlijk raar dat dat moet. Kijk, uh, wij werken allebei. En als wij een latrelatie zouden hebben of af en toe bij elkaar willen logeren, dan kun je gewoon je spijkerbroek ha laten hangen en je tandenborstel laten staan. Uh, en omdat is dit een, je... een oneerbaar voorstel? Of een... Uh, nou, we kunnen het straks nog eens over hebben. Uh, maar ik bedoel, als je een AOW hebt, bedoel, nogmaals, ik vind ook echt, als het duidelijk is wat nou samenwonen is, dan moet je daar opgepakt worden. Maar dat is het nu niet. Daarnaast loont het ook niet. En alleenstaande AOW'er, die krijgt 300 euro meer per maand. Ja. Uh, dat Lang kwijt aan je huis en je woonlasten. Ja, maar goed, het is natuurlijk ook zo tegelijkertijd dat er ook fraude wordt gepleegd. Dat is ook zo. En u zegt ik ben tegen fraude. Nou ja, fraude kun je alleen maar bestrijden als je het gaat controleren... en als je de fraude probeert aan te pakken, toch? Dat moet ook. En in andere gevallen gebeurt dat ook. Maar dan gebeurt het op een moment dat je denkt... Hè, bij een sociale verzekeringsbank of een gemeente als het gaat om de bijstand... hier is iets niet pluis, dan ga je kijken, dan bel je iemand... en dan ga je langs en dan ga je het daarover hebben... en dan doe je onderzoek. Dat is ook prima. Maar hier wordt het gewoon aangebeld bij mensen die van niks weten. Er eh, wordt op een hele onvriendelijke manier... worden deze mensen gecontroleerd, verhoord... Eh, in sommige gevallen veroordeeld met een strafblad... en dan blijkt uiteindelijk bij de strafrechter... dat er helemaal niks aan de hand is geweest. Of sterker nog, dat die rechter zegt... nou, ik heb geen idee waarom u veroordeeld bent, want de criteria zijn niet duidelijk. Ja. Dus nogmaals, dat is wat eerst aangepakt moet worden. Ja. Dus biedt u vandaag een petitie aan, ja. aan de Tweede Kamer. En dan, wat moet er gebeuren? Nou, en dan, we zijn hier al heel lang mee bezig, we hebben ook al proefprocessen gevoerd. Er is natuurlijk nu uh, uh, wetgeving geweest en zowel Eerste als Tweede Kamer zegt nu ook, ja dat moet toch eigenlijk anders. We moeten wel controleren, maar bij gerichte verdachtmaking. En die criteria moeten gewoon in de wet duidelijk opgenomen worden. Dus dat is wat wij nu weer op de politieke agenda willen zeggen, zetten. Ja. En daar is vandaag bij het aanbieden van die uh, petities, dat is het begin ervan. Goed, hoeveel tandenborstels hebt u thuis? Ik heb er uh, vier. Ja, leg dat maar eens uit. We moeten we straks ook maar over hebben. Lianne Haan, directeur van de oudere Bond Ambo. Ik dank u wel. Graag gedaan. Het land zak steeds dieper in het oorlogsmoeras. Het was beautiful so much. Maar tussen de bommen gaat ook het normale leven door. With the war we still work. Deze week in KRO Goedemorgen Nederland, een reis door gewoon Syrië. Road trip Syrië. Het is volgens de bewoners het enige dorp in Syrië... waar iedereen dezelfde achternaam heeft. Maar het is ook het dorp waar vaak een rouwrand rouw om diezelfde achternaam staat. Want uh, velen zijn omgekomen in de oorlog. Verslaggever Hans-Jaap Melissen ging er op bezoek. Oeh, een vette klinken. Schoten, bommen in Aleppo. Maar in een dorpje vlak aan de rand van Aleppo... Daar is iets bijzonders aan de hand. Iedereen hier heeft dezelfde achternaam. Mohammed, Ahmed Kaki. Everybody Kaki. Kello. Kello Dya Hay Kaki. Islam Sunni. Ze ja. zijn allemaal sunnitische moslims en zij uh, zullen geen uh, niet-familieleden in dit dorp laten. De Het is het enige dorp in Syrië waar iedereen dezelfde achternaam heeft. En hier kunnen geen andere mensen wonen. En hij verklaart het. Een van de groot, groot, grootbedovergrootvaders eh, had al deze grond. En hij ja, heeft het altijd in de familie willen houden. En zo is het gegaan. En daar houden zij zich aan. Hoeveel mensen wonen hier dan eigenlijk? Ja, het, is, het is een dorp. Maar er wonen eh, niet een paar honderd mensen. Hier wonen vijfduizend mensen met diezelfde achternaam. Deze meneer heeft zeventien broers. En zijn vader had namelijk vier vrouwen. 12 okay. Hij heeft 17 broers, niet alleen. Dit verhaal wordt wel heel erg. Hij heeft ook nog 12 zussen. His uncle, for example, had 40 sons. Okay. 40. Maar er is ook nog een oom die heeft 40 zonen bij verschillende vrouwen. Dan, Dat mag hè, uh, Je mag maximaal vier vrouwen trouwen. En er zijn 5000 kaakjes in dit dorp. Op dit moment worden het wel steeds minder, want er gaan uh, zonen van dit dorp dood. En ook uw zoon, toch? Ik heb nu Zijn zoon die vocht eerst in het leger van Assad. Toen de revolutie begon. En toen is hij uh, gedeserteerd. Toen is hij naar al jihadin gegaan, een, een wat uh, meer uh, op de islam gebaseerde uh, rebellengroep. En toen is er op een gegeven moment wat misgegaan en is hij uh, doodgegaan in de strijd. Maar, er komen nu wat foto's uh, bij. Ah, dan zie je deze meneer uh, zichzelf als paard aanbieden ze maar op de grond in de woonkamer in het huis in Aleppo. Uh, met uh, vier kinderen op zijn rug. <laughs> en dan uh, ja, ook de omgekomen zoon, die is 21 uh, geworden, die zit er ook tussen. Eén zo'n foto, één zo'n familie en tienduizenden mensen zitten met dit soort foto's. En niemand weet hoe lang de oorlog nog gaat duren en hoeveel mensen op deze manier naar familiefoto's gaan zitten kijken. Een van de zonen van deze meneer zit hier ook, en die heet Badr. Um, en die wil nog iets zeggen over zijn uh, omgekomen broer. En wat dus ook nog gebeurd is, is dat uh, die omgekomen zoon van deze meneer... die uh, ja, moet ook eigenlijk in zijn geboortedorp... Hier, dus waar ik nu ben, begraven worden. Maar dat ging niet vanwege de strijd. Het was te gevaarlijk om het lichaam vanuit Damascus, waar hij omkwam, hier naartoe te brengen. Dus hij is ergens daar begraven. En dat is een groot verdriet voor deze familie. En deze meneer, waar ik nu aan het praten ben, die heeft ook nog een broer. Die heeft vijf zoons. En drie zijn er al dood. En twee zijn er gevangen genomen door Assad. Dus het dorp wordt ook wel weer ernstig getroffen door de oorlog. Tabo, ja. Boom, boom, boom, on shop. En omdat zijn zoon gedeserteerd was, heeft het regime wraak genomen op de winkels die deze meneer had in Aleppo. die hebben ze allemaal gewoon opgeblazen. We met En Wat er nu wel gebeurd is, is dat er vluchtelingen in het dorp zijn opgenomen. die niet met de achternaam Kaki door het leven gaan, maar zouden die kunnen blijven? Uh, ...en voor permanent wonen? Nee. Nee. <laughs> okay. Ik heb echt iets verkeerds gevraagd, geloof ik. Het is echt opvallend, hoor. Ja, het is best als de oorlog nog aan de gang is. Maar zodra deze crisis voorbij is, zegt hij... ...dan moeten de mensen weer terug naar hun eigen dorp. En dan zal dit dorp weer alleen maar het bordje Kaki op de deur zien. Hartelijk dank dat, dat ik hier mocht zijn met de achternaam uh, Melesen. Honderdmaal welkom. En dan gaan we thee drinken. Want dat hoort er natuurlijk ook bij, bij een warm welkom. Morgen ga ik langs bij een Nederlandse hulpverlener in Aleppo. Het zijn afgrijzelijke verhalen en je zou zo graag veel meer willen doen. Morgen dus meer van Hans-Jaap Melissen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen van harte welkom via de mail goedemorgen nederland .no. Straks een haarlokje van koning Willem I wordt geveild. Eerst nu het Hier is Martsmets. Als een kind zo blij. Dat is een mooi gezegde en we weten alle de betekenis. Blij zijn met weinig, met een geste, een klein cadeautje... een onverwacht of nooit gezien iets. Vreugde voor een kind is het plotseling opwellende... warme gevoel van vooral verrassing. Afgelopen zondag was ik als een kind zo blij. Het gebeurde ver weg in Boston, in Amerika... in een groot overvol hongbalstadion. Omdat ik vaak, het klinkt gek, rust en een duktal zoek in het bezoeken van een hongbalwedstrijd... had ik weken geleden al tickets besteld voor de Red Sox tegen de Indians... Ik wilde weg uit de Red race, uit het gedoe, het wellicht wel alledaagse en zocht bijna therapeutische vrijheid in Fenway Park. Het was er ijzig koud maar gezellig. We waren er met ruim 37.000 toeschouwers. De wedstrijd was loeispannend tot het allerlaatste moment, en ik genoot. Ik was blij. En waarom? Omdat ik naar de leukste sport ooit, volgens mij honkbal dus, kon kijken. Omdat er een groot tableau van de Amerikaanse samenleving aan me voorbij trok. En omdat ik me voortdurend verbaasde over de eet- en drinkgewoontes van bijna al mijn buren. Amerikanen bezoeken namelijk ook zo'n wedstrijd om de volle 3,5 uur te eten en te drinken. Alles wat je kan bedenken. Ik zat en keek en nam niks. Ik hoorde het volkslied aan voor de wedstrijd. Ik zag en hoorde Miss New Hampshire God Bless America zingen. Ik deed mee aan de seven-inning stretch met... jawel, take me out to the ball game... en verbaasde me voortdurend over het sociale gedrag binnen het stadion. Fans van beide teams zaten door elkaar heen... en namen elkaar gewoon op de foto... haalden eten en drinken voor elkaar... en toonden ongegeneerd hun clubkleuren zonder onderlinge oorlog of wat dan ook. Het was grappig om te zien hoe de Amerikanen in het stadion reageerden... als ze op het gigantisch grote stadionscherm te zien waren. Ouders reageerden eerst opgewonden en gek. Kinderen moest daarna verteld worden dat ze te zien waren. En daarna werden ze aangezet om te gaan dansen of te gaan zwaaien. Juist als een kind zo blij. En ja... Toen in de achtste inning de sfeer moest worden verhoogd... werd Neil Diamond's Sweet Caroline loeihard gespeeld. In karaokeversie, ook dat nog, via dat scherm. En ik geef het toe, ik heb meegebruld. Kippenvel bijna en dat heerlijke gevoel blij te zijn als een kind. De rest van de keiharde wereld, met alle ongemakken... en pijnlijke nieuwsfeiten van het moment, was voor even heel ver weg. Sweet Caroline, hm. Hmm hmm, good times never seemed so good. Mart Smeets, morgen het ochtendhumeur van Koos Postema. Sven Hammond en de stem van Pat Riley. Hoepla was dat. Het is zeven minuten voor half elf. U luistert naar de Caro op Radio 1. Liefhebbers en verzamelaars van koninklijke voorwerpen opgelet... in het Zeeuwse Veilingshuis. In Milburg wordt deze week een haarlokje van koning Willem I geveild... taxateur van het Veilinghuis. Jeroen de Kuiper is aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Het ene haarlokje is het andere niet. Beschrijf het eens. Nou, Het is een heel mooi lokje. Het zit in een um, montuur van goud met een uh, oogje eraan om het aan een uh, kettingtje te dragen. En het zit in een uh, prachtig uh, bestempeld leren doosje... Ja. waarop de tekst staat Berlijn, 12 december 1843. En dat is de overlijdingsdatum van koning Willem I. Juist, dus het is bij diens overlijden afgeknipt? Dat vermoeden wij. En uh, het is gegeven door de tweede vrouw van Willem I. Dat was uh, Rijksgavir Doeltremont de Wegimond. En uh, het is gegeven aan de Hofmarschalk uh, van koning Willem I. En dat was uh, baron van Burmania Rengers. Juist. En hoe is het bij u terechtgekomen? Uh, het is door vererving uh, binnen een adellijke familie... Uh, uh, is het uh, daar terechtgekomen. En die hebben het aangeboden ter veiling. Juist. Uh, hij was grijs, hè? He? Bij, bij het moment van overlijden, toch? Of niet? Uh, ja, dat is wel te zien. Uh, u bedoelt, dat is een grijs lokje? Ja, dat klopt. Ja. Was het gebruikelijk eigenlijk om het haar van de koning af te knippen... en het in een sieraad te verwerken? Uh, ik heb... Uh, dat denk ik niet. Ik heb uh, zelf geprobeerd uh, om er informatie over te vinden. Maar dat is mij niet gelukt. Misschien dat ze uh, dat bij het uh, Koninklijk Huisarchief daar wel informatie over zouden hebben... maar daar zijn we helaas niet aan toegekomen. Ja. Hoe weet u dan zo zeker dat uh, dit ook daadwerkelijk het haar is van koning Willem I? Uh, nou, uh, het is zo. Die Hofmarschal die stond heel dicht bij de koning... En uh, er zit ook een briefje bij geschreven waarin dus uh, staat dat die uh, uh, rijksgavirin dat schenkt. Als herinnering aan een rijk die hij maakte met, samen met koning Willem I naar België. Ja. En uh, uh, ja, wij gaan er toch wel vanuit dat uh, ook gezien de zorg die er aan besteed is en ook de manier waarop het gemaakt is dat het... Uh, wel uh, authentiek moet authentiek zijn. Is. Overigens, uh, koning Willem I uh, was degene die zich op 16 maart 1815 uitriep... tot koning der uh, Verenigde Nederlanden en hertog van Luxemburg. Hij was de eerste koning van Nederland uit het huis van Oranje Nassau. Hè. Dat uh, klopt, en en ja. woonde geloof ik nog in Brussel, toch? In dat paleis waar nu uh, koning Albert zit. Ja, dat uh, volgens mij uh, klopt dat. ja. Ja, goed. Uh, terug naar het blokje. Wat is het openingsbod? Uh, het, het is een aanlokkelijk bedrag van 2 tot driehonderd. 2 tot 300, maar we verwacht, 2 tot 300 uh, euro. Twee tot 300 euro. Ja. En, uh, maar er is al zoveel belangstelling voor getoond... dat ik wel verwacht dat het mogelijk een paar duizend euro op kan brengen. Juist. En als de huidige koning Willem-Alexander... nou, denkt, weet je wat, ik knip ook een stukje van mijn haar af. Ja, dan wil ik het best veilen. En dan is het openingsbod? Uh, misschien ook wel 200 euro. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Nou ja, ik wou net zeggen, de ene Willem is de andere niet. Maar qua openingsbod maakt dat dus niet heel veel uit. Nee, uiteindelijk gaat het erom wat mensen er daadwerkelijk uh, voor over hebben. Wanneer is de veiling? De veiling is uh, vanavond om 7 uur begint de veiling. In uh, Zeeland? In Middelburg, ja. In Middelburg waar uh, de koninklijke familie overigens twee jaar geleden nog te gast was... voor het vieren van Koninginnedag, als ik me niet vergis. Tenminste, ja, inderdaad. Om, ja, want ik was er zelf bij. Jeroen de Kuiper van het Zeeuwse Veilinghuis in Middelburg. Ik dank u zeer. Ja, over, over de koninklijke Bedankt. familie gesproken. Uh, fijne dag. Um, de, het koningspaar, uh, koning Willem-Alexander en koningin Maxima... is uh, op weg door de noordelijke provincie en in hun kielzog reist mee... Menno Reemeyer van de NOS. Goedemorgen, Menno. Zonder schaar trouwens. Je kan geen lok afknippen als je dat wil weten. Uh, nee, maar dat is bij jou ook niet heel veel haar meer over, toch? Om af te knippen. Ik ben de koning oh. dat je dat nog Ik heb trouwens echt bij de RVD gecheckt of het waar is van Willem 1, en ik konden daar geen bevestiging voor geven. Oh, dus uh, we weten helemaal niet zeker of het wel uh, het, het daadwerkelijke authentieke haarlok is. Dus althans volgens de uh, RVD dan. Nee, gewoon bieden en... Zo is het. Jullie zijn op weg naar Leek. Zijn jullie daar al? Een, aan de ene kant lege snelweg uh, over uh, de is dat van Groningen naar Leek. hoewel ik net uh, de afslag Leek aan zie uh, komen. Uh, voor ons schrijft de dus met het uh, Koninklijk paard erin. En ook uh, de Kamerheer van, uh, van Groningen. Die, uh, ja, die, die gaat zich zo melden in Nienoord. We hebben net Groningen achter de rug. Daar was het uh, feest. Maar je had het over Koningin de Dag in Zeeland. Dit was eventjes uh, Koningin de Dag in, uh, in de stad Groningen. Uh, zoals we dat kennen, een route lopen van de Kini-Kerkhof naar de Grote Markt. Met uh, ja, tal van dingen waarmee zo'n stad is dan gepresenteerd. Juist. En wat uh, valt er nog verder te verwachten van het vervolg van het bezoek? ...op de koning in de dag Sven, en dan uh, in Leek. Uh, en dan uh, steken we de grens over bij Rode naar Trente En uh, uh, daar zullen we allemaal weer het, uh, hetzelfde zien. Uh, een stukje vloeten die zijn afgezet, het koningspaar dat aankomt... ...zwaar uh, toegezongen wordt waarschijnlijk. Uh, en, en dat af en toe stil blijft staan bij uh, een activiteit die georganiseerd is. En uh, dat eindigt dan om vijf uur in, in Assen op het bordes van het uh, stadhuis. En jij bent daar de hele dag bij, via een betere vermindering dan nu. Dat komt omdat je in een bus zit en dat de zender op dit moment... ...eventjes niet operationeel is. Dus via de telefoon. Menno, fijne dag. En je hebt de mazzel met het weer, hè? Ja, het is fantastisch hier. We hebben ons net ingesweemd zonder brand tot het einde. <laughs> Oké, okay, veel plezier vandaag. Menno Reem, was dat uh, NOS-collega en uh, volger uh, namens die NOS van het Koningshuis. Einde van deze uitzending, dames en heren, want het is bijna half elf. Andere volger van het Koningshuis, meestal op Koningin de Dag ook, Jeroen Wielaert, is ergens anders in Nederland in een gele bus. Nou, uh, wel in Drenthe, en uh, ik kan Willem-Alexander, de koning, verblijden met de mededeling... dat er misschien wel pils voor hem te krijgen is bij het pompstation waar ik sta. Aan de A28 in Hogeveen, tegenover de McDonald's. Kan hij gelijk een hamburgertje meenemen? Het thema is alcohol aan de benzinepomp. Kan het weer of blijft het verboden? In lijn 1... Van de NTR. Radio Toch ook een fusie Eerste Eerst het NOS Journaal. Hier is Dorrald, Megens. Dorrald. De snelweg A67 van Venlo naar Eindhoven is afgesloten na twee ongelukken. Kort na negen uur vanochtend waren vier vrachtwagens en enkele auto's betrokken bij een aanrijding. Daarbij raakte een chauffeur bekneld. En ongeveer op hetzelfde moment botste 100 meter verderop twee vrachtwagens op elkaar. Daarbij zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De gevolgen voor het verkeer, daarop die A67 tussen Venlo en Eindhoven hoort u zometeen van Edwin Gerritsen bij de ANWB. De moord op ex-volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn is met veel geweld gepaard gegaan. Volgens Spaanse media is Severijn gemarteld en is zijn lichaam in stukken begraven. Zondagavond werden de lichamen van Visser en Severijn gevonden. Drie mannen zijn in verband hiermee aangehouden. De politie heeft in Culemborg zeven jongeren opgepakt... die deel zouden uitmaken van een jeugdbende. Werden vanochtend vroeg van hun bed gelicht. Jongens zijn tussen de 16 en 20 jaar. Ze pleegden het afgelopen jaar woninginbraken. En volgens de politie intimideerden de jongens bewoners... in de wijk Terweide in Culemborg. En het aantal jongeren dat slecht hoort, stijgt. Dat concludeert de Nationale Hoorstichting op basis van een online onderzoek. 38% van de deelnemende jongeren tussen de 12 en 25... had een onvoldoende of een slecht gehoor. Het jaar daarvoor was dat nog 30%. Zijn de hoogpunten van het nieuws? Oh. Doral zei het al, ja. Edwin, je begon al. Ja, ik begon al. Ga je ja. Nou, Je hoort net van dat De A67, Venlo, richting Eindhoven, is nog steeds dicht... Tussen Afrit Liesel en Afrit Zomeren, dat komt er een ongeluk met uh, vier vrachtwagens. In beide richtingen staat 3-kilometer file. Een verkeer vanuit Vendone naar Eindhoven kan beter omrijden via Roermond over de A73 en de A2. Dan staan er nog files bij Amsterdam. Op de A8 richting Amsterdam voor Knop het Koenplein 3 kilometer. En op de ring van Amsterdam de A10 Noord voor de Koentunnel 4 kilometer. Ik neem afscheid van u en uh, schakel door naar Hogeveen. Pils aan de pomp. Hier is Jeroen Bielaard. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Bielaard. Goedemorgen, meneer. Aan de pomp bij Hogeveen. Ik heb een biertje. Wilt u misschien een biertje meenemen? Nee. <laughs> Waarom niet? Om drinken. Geen bier drinken. Ik ben gewoon geen bier drinken. Nee, u houdt, het, u houdt het sober hier. Ja, dus, uh, nou, het. <laughs> Wat zou u ervan vinden... Mag, ik, mag, mag het raampje misschien ietsje naar beneden? We zijn net met een radio-uitzending begonnen van lijn 1. Wat zou u ervan vinden als er toch weer alcohol wordt verkocht aan de pomp? Dat moeten ze zelf weten. Ja. Nee, dat interesseert me niet. Of, of, of, ik bedoel, ik koop het niet. Nee. Maar nee. maar Maar het, het, het zou de, voor u, de pomphouders, zou het, voor, zou het vrij moeten zijn? Ja, ja. ja iedereen, iedereen moet gewoon vrij zijn. Dus, uh, maar alleen geen alcohol in het verkeer, dus... Nee, tuurlijk niet. Maar dat heeft verder niks te maken met of je het te de, de koop, de, de koop hebt of... Uh, ik heb het hier te geven. Jullie achterin misschien. Ik heb even een kouw meenemen voor vanmiddag. Ook niet. Echt hoor. Ze zitten, ze, ze zitten vriendelijk het af te wippelen. Goede reis nog hier eh, vanaf de pomp in Hogeveen. Ja, eh, lijn 1. De kwestie. Eh, de, de, de vrijheid hoor ik weer. Het vrijheidswoord. Eh, niet laten verbieden. En toch geldt dat voor alcoholverkopen aan de pomp. In omliggende landen als eh, België. Kan het wel, hier in Nederland al geruime tijd dus niet. Pomphouder Ewoud Klok hier van het station met de gele schelp heeft het toch weer aangekaart. Samen met een aantal andere pomphouders. En ja, ik moet je zeggen, vroeger hield ik er wel van. Eind van de middag, lange rit, één biertje. Je moet natuurlijk ook geen sixpack nemen. Maar wat vindt u ervan? 081121. 21 is het nummer om met ons te bellen over ID over alcohol toch weer toestaan aan pompstations. Je kunt er ook over twitteren. Twitteren op hashtag Lijn1 en mailen naar lijn lijneenapenstaartje.nl En ik kruip weer de bus in. 5 dollars worth of regular 3 dollars worth of wine Just hand me a roll I got the blues on my bumper. Lord, I gotta leave her behind. Yeah, I'm gonna drink and drive that woman right off of my mind. She Johnny Paycheck heeft een ander probleem. Namelijk met die vrouw. Die gaat hij dan toch maar eens even uit zijn hoofd drinken. Helpt echt niet, Johnny Paycheck. Ze blijft in je hoofd en in je hart. Uh, bier verkopen aan de pomp. Vrijheid om het te verkopen. Ik hoorde het net die meneer zeggen, die beleeft mijn koude pilsje, aangeboden namens lijn 1, afsloeg. Ik moet er zorgens ook niet aan denken. Op weg naar Hogeveen heb ik gewoon een cappuccino genomen met een croissantje bij een andere pomp. Um, Ewoud Klok, je bent toch ook tegen alcohol in het verkeer? Absoluut. Als pomphouder? Ja, absoluut. Uh, alcohol en verkeer gaan beslist niet samen. Alleen we moeten wel kijken van waar is het dan te koop en hoe, hoe uh, is het uh, vergeleken bij andere branches. En dat is ons punt ook. Als je nou kijkt naar een wegrestaurant, dan rij je ook op de snelweg. Dat zijn meestal locaties waar je alleen maar kunt komen met de auto. Daar parkeer je en dan ga je meestal in een gezelschap met een man of vier... Ga je daar zitten, wordt het zelfs voor je ingeschonken. En daarna word je weer geacht met de auto te vertrekken. En als het goed zit, is er een bob bij die vier. Als het goed is, is er een bob bij die, bij die vier. Ja. Um, maar alleen het wordt niet gecontroleerd. Kijk, en als je kijkt bij supermarkten. Supermarkten hebben hele grote parkeerterreinen. Ook ingericht voor autoverkeer. Dus met name, daar ga je ook met de auto heen. Gooit je kofferbak vol met de boodschappen. Waaronder ook bier en wijn. Want we praten alleen over zwak alcohol. Hè. Dus niet de cognacs en de jenever's Die overigens wel in Duitsland en België bij tankstations te koop zijn. Wij praten alleen maar over bier en wijn, de zwak alcoholische dranken. En die verkoop willen wij graag weer terug. Die Johnny Paycheck, die kan in Amerika terecht bij echt gewoon drive-in uh, slijterijen. Drive-in kastelijns. En maar weer op, op pad met Johnny Walker uh, naast zich. Of, of, of achter het stuur. Ja, dat is een, uh, dat is een, een nog liberaler land dan wij al zijn. Uh, ik vergelijk het liever met Duitsland en België. Dat Commercieel er ook, want het gaat gewoon over handel. Natuurlijk, ja, het gaat over handel. Weddelingen terug om geld te verdienen. Maar inmiddels is het voor de rechter. En niet alleen Ewoud Klok, die daar voor het bankje staat. want er zijn meer pomphouders van overtuigd dat ze gewoon weer handel moeten drijven. In kunnen drijven in zacht alcoholische dranken. Zwak alcohol, ja. Zwak alcohol. Uh, de Belangenvereniging Tankstations, de Beta. Dat is een vereniging waar uh, de, de, de vrije pomphouder in verenigd is. Die heeft een boete. Uh, proberen te krijgen. En dat is gelukt in 2011, november 2011. En met die boete kunnen wij de rechtsgang gaan volgen, zoals dat dan heet. En dat was afgelopen vrijdag hebben we die rechtszaak gehad voor een meervoudige rechtkamer. Dat betekent, er zitten er drie rechters achter Waar was dat ook weer? In Assen. Omdat de bekeur... Ik kreeg zelf de bekeuring. Iemand moet het doen, dus ik kreeg zelf die bekeuring. Mm -hmm. Maar we hadden dan één bekeuring genoeg. Die rechtszaak is afgelopen vrijdag geweest. Uh, ik moet er ook bij zeggen dat de rechtbank echt alle tijd nam om ons verhaal aan te horen, om onze branche te begrijpen, hoe de branche er nu uitziet ten opzichte van 10, 12 jaar geleden. En het, wat, ik vond het echt stuitend en schokkend dat de landsadvocaat, dus de advocaat die de minister verdedigde, dat die totaal niet op de hoogte was van onze branche. Wim van Dalen is directeur van de STAP, het Nederlands Instituut voor Alcohol, Alcoholbeleid. Nou, die heeft natuurlijk uh, wel wat meer op met de landsadvocaat. Goedemorgen, meneer Van Dalen. Ja, goedemorgen, meneer Wilhaert. Ja, wat is uw, uw opvatting? Gewoon keihard blijven verbieden, toch? Ja, er ligt een hele goede reden... ten grondslag aan dit verbod. We hebben een aantal jaren geleden... meerdere maatregelen ingevoerd om het rijden... onder invloed terug te, terug te brengen. En daar hoort dit bij. He, omdat je, je moet de kat niet op het spek binden. Er zijn in Nederland heel veel mensen... die graag drinken en heel veel mensen... Die, die gauw gemakkelijk teveel drinken... We hebben een flink aantal mensen die uh, ernstig uh, problemen hebben. En die mensen vind je ook vaak terug bij de ongevallen uh, vanwege rijden onder invloed. Uh, jonge mensen, jongeren die net een rijbewijs hebben, die, hebben de, die lopen de grootste risico's. Drinken vaak ook het meest. Dus ja, je maakt het uh, risico veel en veel groter dat er nog meer ongelukken gebeuren. Zal het, de meeste mensen zullen het zeker niet doen. Alcohol is in Nederland eigenlijk al heel erg gemakkelijk overal verkrijgbaar. Dus waarom nog dit eraan toevoegen? Is het cijfermatig aangetoond dat het verbod op verkoop van uh, zwak alcoholische dranken op pompstations... ook uh, significant slachtoffers vermindert? Nou, wat ik, nee. Wat ik al zei, het is onderdeel van een serie maatregelen. Het rijden onder invloed in Nederland is de laatste tien jaar sterk afgenomen, gelukkig. Nog steeds hebben we naar schatting van 200 doden en enkele duizenden gewonden. Maar Nederland staat er goed voor in Europa wat betreft zeg maar, de maatregelen om rijden in, in, in tegen te gaan. En dit was een deel van die maatregelen. Dus je kunt niet precies zeggen wat, heeft nog, wat voor effect exact gehad Nee, de regulering is uh, begrijpelijk genoeg gelet op het gevaar van alcohol in het verkeer. Uh, tegenover staat toch ook de opvatting van die vriendelijke meneer hier net aan de pomp. Die uh, biertje gewoon afsloeg. Moet er eigenlijk zelfs om tien over half elf ochtends niet aan denken. Die, die gewoon vindt dat het vrijgelaten moet worden. Dat het een, een eigen verantwoordelijkheid is, meneer Van Dalen. Ja, dat begrijp ik natuurlijk en uh, dat is ook een goed recht. Um, maar alcohol uh, is net als vele andere stoffen die uh, nogal wat risico's met zich meebrengen. Die is nou eenmaal onderhevig aan een wet. Er is een Drank- en er is een Verkeerswet. En uh, vanwege het feit dat alcohol zoveel ellende kan veroorzaken, heeft de overheid beslist om het, uh, om het te reguleren. De verkoop is gereguleerd vanwege allerlei soorten risico's. En een van maar dan die... zegt Eva. Dan zegt Ewout Klok ja. hier dat de landsadvocaat toch niet uh, helemaal op de hoogte is. Toch, Ewout? Klopt. Kijk, ik vind het ook, uh, ik vind het ook een symboolpolitiek. En ik vind het, uh, het, het, het het opwekken van de verkeerde emoties wat me de, de meneer van Stap doet. Ik ben uw naam helaas uh, even kwijt. Wim maar, van Dalen, Wim, wim van, van Dalen, sorry. U kent hem wel, hoor. Ja, ja, ja, ja we hebben elkaar ooit wel eens Goedzo. gesproken, dacht ik, meneer van Dalen. Hè? Maar nu even voort op de argumentatie. Ja, nou, omdat uh, meneer van Dalen zegt al terecht, er is geen onderzoek ligt eraan de grondslag. Dus het is puur emotie. We weten niet of het nou geholpen heeft of niet geholpen heeft. Wat ik wel weet is dat het aantal verkeersslachtoffers... sinds het stoppen van het verkopen van alcohol bij tankstations... niet significant gedaald is, ook niet gestegen is. Met andere woorden, er is er niks veranderd. Maar je houdt het slag jongeren bijvoorbeeld, stoer doen... even een sixpack met z'n allen, scoren bij de pomp... met mogelijk uh, ernstige gevolgen. Ja, maar als dat zo is, dan is dat de afgelopen tien jaar dus veroorzaakt... door het van alcohol bij een supermarkt of bij een wegrestaurant, en daar hebben wij niet naartoe bij. De supermarkt kan hier, dus desnoods, 200 meter van uh, dit pompstation vandaan zijn. Ik weet niet of het zo is in Hogeveen, maar... nou, nou, sterker nog, uh, we hebben grote uh, supermarkten uh, die een, een, een, een tankstation op hun parkeerterrein hebben staan, veelal een onbemand tankstation. Maar ja, waar leg je dan de grens? De supermarkt verkoopt de alcohol, ook de sterk alcohol, en ze verkopen benzine. Maar dan zegt uh, bijvoorbeeld VWS, uh, uh, warenautoriteit die zegt van ja, maar het is geen core business. Nou, dat is ook een punt waarvan ik zeg van die core business is bij ons ook in, in hoge mate aanwezig. A, moeten wij het hebben van de shop. B, is het zo vaak bij tankstations nu dat het voorterrein, dus de plek waar de benzine verkocht wordt, in handen is van de benzinemaatschappij. Maar de shop wordt geëxploiteerd door een ondernemer die de core business te shopverkopen heeft. Ik ga even naar de situatie in Europa. Een buurland als België. Uh, meneer Van Dalen, uh, dat is toch een, moet een doorn in uw oog zijn... dat die het wel doen. Die gaan plezant gewoon jupilairtjes verkopen. Ja, het geldt ook voor Duitsland. Uh, overigens zijn er ongeveer 8-9 landen in Europa die ook een verbod hebben. Maar er is uh, geen Europese uniformiteit, kortom. Nee, er is geen Europese uniformiteit. Het zou heel belangrijk zijn dat die er wel komt. Dat dat, die is er wel voor andere maatregelen op het gebied van verkeer. Bijvoorbeeld het maximaal aantal, uh, uh, maximaal aantal glazen wat je mag drinken, wat je in je bloed mag hebben, 0,5. Het is geen, is geen wet in Europa, maar het is wel iets wat ze allemaal nu onderschrijven. Dus dat betekent dat uh, dit ook echt iets voor Europa kan zijn om te zorgen dat het afneemt. In Duitsland uh, zie ik dat regelmatig. Ik vind, het, uh, ik vind het vrij dramatisch hoe bier daar ook in de tankstations wordt aangeboden. Ook sterke drank. Ook het dat belang van enorm... de brouwers, denk ik. Hè? Precies, ik wou nog één kort dingetje zeggen. Eén nee, kort, want, want ik ga zo thuis... naar, ik ga naar een beller. Maar zeg het okay. kort, meneer Van Dalen. Ja. Nou, ik wou even zeggen dat uh, er is natuurlijk inderdaad geen hard onderzoek, maar er is heel veel onderzoek wat bewijst dat hoe makkelijker alcohol verkrijgbaar is, hoe gemakkelijker het gedronken wordt en hoe meer problemen er zijn. Dat onderzoek is echt door iedereen onomstreden. Dus als je er verkooppunten bij organiseert, of meerdere verkooppunten, dan gaat het gaat om duizenden verkooppunten die je erbij organiseert, dan krijg je geheid grotere beschikbaarheid van alcohol, dus ook meer alcoholgerelateerde problematiek. Iemand anders aan de telefoon, dat is een, een, een, een man met ervaring. Een ervaring als vrachtwagenchauffeur, ook internationaal bezig. Heeft voorbeelden van hoe het fout kan gaan en dus zegt niet doen. Erik? Ja, goeiedag met Erik van Veenendaal. Ja, vertel. Ja, ik, ik, euh, ik rijd, zoals zegt, ik rij uh, internationaal. En uh, ik zie de, in de onringende de, de landen. Uh, op de parkeerplaatsen uh, zie je een overdaad aan uh, uh, lege flessen, uh, alcohol, uh, oude flessen. Uh, ik denk dat dat geen goede zaak is. Uh, ook al is het een, uh, een, iemand die niet rijdt en dan gaat drinken en een paar uur gaat slapen of wat dan ook. Uh, ik vind het geen goed idee. Maar zijn die flessen gekocht uh, bij pompstations? Nou kijk, dat zijn, uh, ik, ik weet dat zijn uh, vrouwen als je bijvoorbeeld het, uh, het hele weekend uh, op een parkeerplaats staan. Uh, bij een pompseison. Uh, die dat verkopen. Uh, die jongens die kunnen geen kant uit. Die kunnen niet eventjes uh, met de vrachtauto uh, naar de, de plaatselijke supermarkt gaan om het uh, daar te halen. Dus die moeten dat daar verkopen. Uh, ik zie dat ook gebeuren. En, en ik denk ook dat het geen goed idee is. Ja, maar goed. Wat je zegt het ook heel duidelijk. Je ziet ze staan. Ik, ik, ik heb dat ook meegemaakt op internationale trajecten. De Ronde van Frankrijk onder andere. Uh, die komen op die manier het weekend door. Maar ze rijden geen meter. Of is het wel zo, Erik? Uh, ik, ik denk dat ze niet rijden. Maar ik wil ook niet geloven dat als je drie vier vier rijden op de zondag nuttigt... dat je maandagochtend als je om vier uur weer gaat draaien hebt onder ja, dan heb je nog last van uh, na-alcohol, zoals dat heet. Um, nou, je ja, nog last blokken. van de alcohol. Wel, alcohol kan nog in je bloed zitten. Precies, als je meneer Van Dalen. Hey, het duurt ongeveer een uur, anderhalf uur voordat één glas alcohol helemaal verwerkt is. Dus als je stevig doorzakt in de avond, dan zijn er nogal wat mensen... die. Dan ben je na het, na het ontwaken nog half dronken. Uh, maar nog even terug naar Erik. Uh, heb jij ook echt ongelukken meegemaakt, Erik? Ja, maar niet alcoholgerelateerd. Uh, ik, ik, ik, ik heb zelf een dode gelegen gemaakt in die 7e jaar. Geen een uh, keer een dode maar ik weet niet of dat toen, uh, of het desnoods alcohol in het spel was. Dat, dat is niet zo. Ik, ik kan het niet, ik kan het langer zo zeggen. Ik, ik ben vraagwagenchauffeur. Nou, ik ben, ik ben eigenaar van het transportbedrijf, Ik kruien zelf ook. Ik weet dat mijn jongens, uh, die, hebben, uh, die mogen het niet uh, uh, drinken en kopen tijdens het, uh, tijdens het werk. Ook niet in de rustperiode. Dat wil ik gewoon niet. Um, ik weet dat het uh, wel gebeurt bij chauffeurs bij, bij, uit, uit. Ook in Duitsland, ook in andere landen. Ik denk dat het gewoon uh, niet goed is. Ik denk dat het gewoon de kat op de spek is. Oké, okay, Erik, punt genomen. Maar nog, Ewald Klok, uh, hoor ik, en dat niet om hier uh, advocaat van de duivel te spelen. nog niet direct dat het kwaad noodzakelijk van de pomp vandaan komt. Nee, en dat, dat zeggen wij ook steeds. Kijk, we hebben onze klant hoog. Uh, die klant neemt ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Je bent net zo verantwoordelijk als een kastelein. Maar ja, wat dat betreft nee. is het ook een glijdende schaal. Nee, die daar die controleren ik, ook niet altijd of iemand 18 jaar of ouder is. Ik ben net zo verantwoordelijk als iedereen voor de verantwoordelijkheid van het verkeer. En die, dat, die verantwoordelijkheid neem ik ook. E, e, sterker nog, ik heb het ministerie aangeboden. De bobcampagnes die bewust onbeschonken bestuurder. Met dat, uh, met dat gele poppetje. Daar, wij zijn een bedrijf bij uitstek om hen te ondersteunen met die actie. Alleen... Wij hebben de verantwoordelijkheid van de bestuurder zelf. En wij verkopen zwak alcohol. Ook meestal voor thuisgebruik. Het gebeurt eigenlijk nooit. Ik heb het ook in de rechtszaal gezegd. Het gebeurt eigenlijk nooit dat iemand bij mij een fles wijn koopt. de curry eraf trekt en de fles aan de mond zet. En zetten. achter het stuur gaat zitten leuken. Maar goed, er is een situatie veranderd. Want voor de uitzending vertelde hij ook. dat hierachter een hele garage. in het weekend vol stond met pellets bier. en op maandagmorgen leeg was. Ja. Wij hadden een hele uh, uh, welige verkoop van, uh, van zwak alcohol, van bier. We hadden vroeger hier een werkplaats. Gingen al die, die reparatieouders gingen eruit. Toen er kwam de groothandel. Die zette ons allemaal pallets met bier neer. En maandagsmorgens hadden we gewoon een tekort. Ik moet er wel bij zeggen, de tijden veranderen. 10, 12 jaar geleden, toen het alcoholverbod bij tankstations inging, was er ook een andere winkelsluitingswet. De supermarkten waren zwekens ook nog dicht. Dus ik verwacht niet dat ik die verkopen en die omzet weer terugkrijg. Alleen het is wel een extra omzetgroep die ik er graag bij wil hebben. En die het ook het ondernemerschap in mijn bedrijf vergroot. Draakmug krijg je hier voor me als tweet of reactie. Wat zou de pomphouder ervan vinden als supermarkten massaal benzine gingen verkopen? Het gebeurt al. Waar dan? Uh, ja, mag ik namen noemen? Ja, voor mij wel hoor. Dat nou ja, is, uh, ik kan er wel een paar noemen. In de evenwichtige journalistiek kan dat meenemen. Ja, ik kan er wel een paar noemen. Maar als ik dan de macro zeg, of ik zeg de Albert Heijn... Uh, op sommige locaties, die hebben gewoon een tankstation erbij. Veelal onder merk van een merk uh, van een onbemande pomp. Zoals je dat in Frankrijk hebt bij, bij al die bouwmarkten. Ja, Castorama's en zo. Ja, super U's. Um, ik heb Mark aan de telefoon met een vraag aan Ewald. Vertel, Mark. Vraag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik spreek met Mark Merkens. Mijn vraag is, waarom worden in de tankstations niet gewoon ook dan uh, sterk alcoholische dranken verkocht? Omdat het toch, uh, ja, dat is, de, de, de hoeveelheid alcohol bij consumptie blijft hetzelfde. Had toen te maken met de horeca vergunning. Daar moest je dan een speciale vergunning voor hebben. Uh, en de zwak alcohol, dat is een omzetgroep die we altijd al gehad hebben. Daar hebben we ook ervaring mee van destijds. Dus daarom gooien we het ook op die zwak alcohol. Uh, niet zozeer op de sterk alcoholische dranken. Het is ook een soort vorm van wisselgeld naar het ministerie toe... dat we niet gelijk alles ook hoeven te hebben. Ja, ja, ja. Nee, maar u benadrukt het steeds zo... Van, ik wij verkoop uitsluitend zwak alcohol. Terwijl ik denk van ja, dat... Nee, dat ik, ik, dat ik, maakt niet zoveel uit of het zwak of sterk is. Alsof nee, het melk is. Evenwoud. Nee, ik benadruk dat zozeer. Omdat uh, de insteek van onze rechtszaak ook de gelijkheidsbeginsel was. En als je nou kijkt naar België Duitsland... Mensenrecht ook? Uh, nou, mens, ja, in principe valt die daar ook onder. Maar het is het gelijkheidsbeginsel van de, uh, mijn collega's in het buitenland. Die altijd wel die sterk alcoholische dranken verkopen. Ja, Plus ook supermarkten. Zo, zo was in Duitsland en België. Ja, dat zijn gewoon verredelde slijterijen. Ja, ja, nee, maar, nee, maar daar, daar refereert u ook steeds aan. In, in, in Duitsland en België doen ze dat wel, dat doen wij hier niet. Dus is het minder erg. He, dus is in Nederland minder erg, terwijl ik denk dat het niks uitmaakt, zwak meneer, of sterk. Meneer, ja, van, Dalen, meneer van Dalen, even tussendoor. Meneer Van Dalen hangt ook nog. Uh, is uh, nu ook weer het buitenland wordt genoemd, België en Duitsland. Daar wel cijfermatig aantoonbaar dat er uh, ernstige gevallen gerelateerd zijn aan verkoop aan de pomp? Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Ik weet niet uh, hoe dat zit met... Uh, die, die... Het is ook heel lastig om dat specifiek eruit te halen... als mensen onder invloed uh, zeg maar een ongeval veroorzaken. Je meet het bloed, het bloedalcohogehalte... waar dan precies geconsumeerd is. In Amerika doen ze dat wel. In Amerika gaan ze na waar de laatste slok zeg maar, gedronken is. En daar zie je inderdaad ook een relatie met de verkoopplek... en degene die dus daar mm -hmm. geschonken heeft. De horecaondernemer bijvoorbeeld. Of misschien in dit geval, als het zo doorgaat zal gaan... Uh, of in Duitsland bijvoorbeeld, de pomphouder, dan wordt hij in het strafproces betrokken. Maar in, uh, in, in de echt expliciet onderzoek, bijvoorbeeld in Duitsland, naar het specifieke effect van de aanwezigheid van alcohol in het tankstation, dat is niet. Uh... En misschien nog even over die sterke drank-discussie. De supermarkten verkopen ook geen sterke drank. Er zijn ook steeds meer stemmen die opgaan om de sterke drank en ook de zwakke alcohol-drank helemaal naar de slijter te brengen. Omdat nu eigenlijk al via de supermarkten alcohol veel te goedkoop en veel te agressief wordt aangeboden. En het risico is natuurlijk ook dat straks ook in, de, in het tankstation allerlei uh, discountacties gaan plaatsvinden. Een kratje bier voor 8 euro enzovoort. Nou, daar willen we in de supermarkt al vanaf staan dat dat in de competition er nog bij zal komen. Maar hoe dan ook, drank zal ergens te koop zijn. Dan kom ik toch ook weer op een paar Twitters. En die gaan heel erg over het principe, het, het, het morele principe over de vrijheid. Daar is uh, Jansen die twittert, geen alcohol in het verkeer omdat mensen die vrijheid niet aankunnen. En daar tegenover staat de Twitter van Tisset. Waarom niet? Misschien hebben de bijrijders wel enorme dorst. Dit is gewoon een soort van betutteling, Ewout Klok. Ja, eens. Eh, het is ook het is ook symboolpolitiek. Uh, tuurlijk is de link alcoholverkeer uh, gaat niet samen. Maar dat geldt ook voor het uh, wegrestaurant. En, en uh, uh, uh, meneer Van Dalen die, met alle respect, maar tot, uh, tot nog toe niet overtuigd van welk onderzoek dan ook. Niet aantoonbaar dat door de stoppen van de verkoop van ja, die maar alcohol... Maar we moeten we eerst onderzoek afwachten voordat we precies weten hoe al die ongevallen ontstaan. Maar is dat dan in die hele lange periode dat het verboden is geweest al niet afdoende gedaan? Dergelijk onderwerp, onder onderzoek, want dat, dat verbaast mij, en menig luisteraar toch ook, dat toch de cijfers blijkbaar vaag zijn. Nou, de cijfers, kijk, het, het blijft ook gewoon lastig om precies als onder, dan moet je kijken hoe ongevallen ontstaan. Je kunt geen risicogroep, je kunt geen echt goed onderzoek uh, opzetten als het gaat om dit soort risico's natuurlijk. Je kunt niet mensen onder inkloot rijden en kijken of er wat gebeurt. Dat is nee. vrij lastig met, met dit soort onderzoeken. Dus het, je moet gewoon kijken naar de statistieken. Uh, ...naar de, de ongevallen... Het blijft, het blijft in Nederland zo dat het rijden onder invloed een ernstig probleem is gebleven de afgelopen jaren. Nog steeds gaan er ongeveer naar schatting van 200 mensen dood, wat ik al zei. Ja, maar dat, is, dat ligt meer bij de gebruikers dan bij de pomphouders. Uh, ik ga dit er toch nog even neer, uh, weer naar Ewout toe, over statistieken gesproken. Uh, steeds meer benieuwd hoeveel pomphouders, Ewout Blok, het hiermee eens zijn. Of zijn jullie toch eigenlijk een kleine obstinate minderheid die probeert een doorbraak te forceren? Nee, nee, nee, ik denk dat elke pomphouder dat graag wil. Want die wil dat geld wel zien. Die wil die, wil die extra omzet wel halen. Ja, natuurlijk. De Kijk, de tijden zijn veranderd. Uh, uh, uh, nou ja... Uh. Vroeger zat de telefoon aan het draadje, dat is tegenwoordig ook niet meer zo. Iedereen heeft een andere telefoon. Pomphouders dus... hebben ook te maken met crisis, er komen minder pompen, ook langs de snelweg. Ja. klopt. Dus al, elke piek is meegenomen, elke ja, natuurlijk. euro is meegenomen. Al is het dan maar voor een zwak alcoholisch of een sixpack. Kijk, en als het dan ook zo is dat je dan over die gelijkheid begint... dus het gelijkheid van het verkopen van omzetgroepen... daar uh, wringt hem voor ons de schoen, want ook die verantwoordelijkheid kunnen wij best aan... Het is toen de tijd gestopt, die verkoop is verboden, Gepuur op basis van emotionele wetgeving. Mm -hmm. Er ligt geen onderzoek aan de grondslag. Ook destijds hebben we, we hebben nu twaalf jaar lang, hebben wij gevraagd, gesmeekt om een onderzoek... waarin aangetoond werd dat door het stoppen van die zwak alcoholverkoop bij ons, dat die verkeersslachtoffers minder werden. Niemand kan mij vertellen dat dat zo is. Ondertussen ligt het, onder, meneer van Dalen, sorry, ondertussen ligt het bij de rechter, meneer Van Dalen. Wat voor, wat voor kans maken de pomphouders eigenlijk? Ik denk dat ze geen enkele kans maken. Omdat het draagvlak in de samenleving om dit te laten bestaan zeer groot is. We maken ons steeds meer zorgen over alcohol. We zijn niet tegen alcohol, voor alle duidelijkheid. Ik drink zelf ook wel eens een glaasje. Maar de risico's zijn nog steeds enorm groot. Niet alleen in het verkeer, maar ook natuurlijk op straat enzovoort. Dus het beleid van de overheid is nog beperking van het aantal verkooppunten. Goed handhaven van de regelgeving. En zeker niet uitbreiden van de bestaande regelgeving. De redactie meldt mij inmiddels dat de tendens van de reacties... ik heb ze lang niet allemaal uh, gemeld, 50-50 is. Dus dat is zo ongeveer, nou niet echt de meest representatieve steekproef... maar toch 50-50. De een wel uh, voor vrijheid van de pomphouders en voor uh, alcoholgebruik... Anderen die gaan mee in die regelgeving. Eerst Ewout, van, de, van Ewout Klok. Kijk, als je plat de, vra de, de vraag stelt aan, aan, een, uh, aan, aan iemand die, uh, die je de mening wil weten... en je vraagt van alcohol en verkeer, gaat niet samen? Nee, gaat niet samen. Moeten tankchons de alcohol verkopen? Nee, die moeten geen alcohol verkopen. Bij de uitleg die ik eraan geef, en dat heeft Maurice de Hond getest... Toen, de tijd, toen bleek het opeens 80, 20. 80% was het met me eens. 20% die vonden het ja, nog steeds. Zo niets. is in ieder geval dus de stemming in Nederland. Meneer Van Dalen, daar moet u ook mee dealen. En we wachten de uitspraak maar af, hier in Hogeveen met de gang. Uitspraak in juli: de gang vandaag bestaande uit Barbara, Kees, Gringo en Martijn. Lijn 1. Ik neem het koude biertje lekker mee, straks naar huis. En niet achter het stuur. Tijd voor een biertje. Nu nog niet.